En zusters. We hebben het vorige keer gehad over de afgoderij van Salomo. Kunnen wij ons wel voorstellen wat afgoderij is, of niet? Oh, de kalf we denken natuurlijk inderdaad, ga ik gouden kalf, we gaan het er dadelijk ook over hebben over een andere kalf. Maar in wezen is elke handeling die, we, die wij handelen, als die tegen het gebod van God ingaat, dan heffen we onszelf al tot een God boven God. Dus afgoderij kan in je leven ontzettend snel openbaar komen. Als iemand woorden spreekt die tegenover de woorden van Abba Yahweh zijn... dan pleegt hij eigenlijk al afgoderij. Want hij heeft zijn eigen woord boven het woord van de Vader. En als je de Bijbel leest dan zie je over het algemeen dat mensen afgoderij plegen... als ze voor de beelden buigen. Maar voor wie buigen mensen nou eigenlijk als ze voor een beeld buigen? Voor wie buigen de mensen nou? Paulus zei er een uitspraak over... dat als we voor de beelden buigen... dat we buigen voor de geest achter het beeld. En dan denken we natuurlijk gelijk bij elkaar... oh, dat zijn geesten. Waar komt nou het idee van die geest vandaan? Uit het denken van de mens. De mens die, die verbindt aan een beeld wat hij zelf maakt... want het is een gedachte van mensen. Ze hebben een God in hun denken... En ze maken een beeld van hun God. Dus ze hebben gedachten over hun God. En ze hebben dat verbeeld. En dan buigen ze voor de gedachten die ze geleerd hebben... zogenaamd namens die God die ze dienen. Maar hoe komen nou die gedachten in die mensen die voor die afgoden bidden? Want u weet, een afgod is... Amen. Zeg u het ook eens? Een afgod is... Niks. Nog een keer, een afgod is niets. Helemaal niets. Er zijn wel eens mensen die praten over Allah. He, eigenlijk moeten ze naam helemaal niet hard op noemen in de samenkomst. Maar ja, ik zeg: Allah, hij is niks. Amen? Waar komt Allah ook weer vandaan? Er stond een, een kring van goden in, de, of in het pantheon heette dat. De goden van de woestijnvorsten in die tijd. En een van die woestijn goden was Allah. Totdat Mohammed terugkwam uit Israël... en confrontaties had gehad met zowel de joden als de christenen... tot hij wel overtuigd was dat er één god is. En hij komt terug en hij haalt zijn eigen god, Allah. Verklaart hij als de enige prachtige god. Al die andere afgoden gaan eruit. En zo heeft eigenlijk Mohammed ook een één systeem in leven gebracht... wat niets te maken heeft met de prachtige god... Want dat gebeurde pas in welk jaar ongeveer dat Mohammed begon? Vijf, voor Christus? Of na Christus? Goed zo. Zeshonderd jaar na Christus begon Mohammed met Allah. Na nou Allah, meer is niet hè? Het is wel een feit dat Allah de afgod is. Niets. Het is onvoorstelbaar dat het volk Israël de enige waarachtige god heeft leren kennen. De verbondsgod van hun eigen voorgeslacht. Ja, tot ze met geweld het verbond hebben gehoord van Sinaï... en tot ze op zo'n korte termijn al tot een val zijn gekomen... waardoor ze die God willen afbeelden in een kalf. Dan denk je, oké, okay, we hebben wat geleerd bij Sinaï. Nou zijn we natuurlijk een heel stuk verder. Nou zitten we dadelijk met Salomo, de koning. En daarna krijgen we... Wie was ook weer de navolger daarvan? Zijn zoon, wie heet de zoon van Salomo. Regabiam? Ja, hè? Als het koninkrijk dadelijk gesplitst wordt... dan krijgen we... wie gaat er in het stammenrijk regeren? Jerobe. Ja, Jerobeam. Goed, over dat rijtje gaan we het vandaag hebben. We hebben vorige keer al gesproken over de afgoderij van koning Salomo. Het is bijna niet voor te stellen, hoor. Maar als je zoveel vrouwen in je koninkrijk haalt... hoeveel vrouwen had hij ook alweer... Zo, maar dat was een gedeelte waar dus een vrouwen en zijn bijwijven. 300 tegen 700 of zo is dergelijks, hè. Dat is toch niet voor te stellen, lieve mensen. Wat een hoogmoed en een trots moeten dan wel niet in die wijze Salomo hebben gezeten. Want Salomo was net zo goed onderwezen in Torah en profeten als alle andere koningen en koningszonen. En toch presteert hij het om zoveel vrouwen als vrouw te nemen. Denk, nou, als nou zo'n wijze man al zo tegen de vlakte gaat, ja, kan de heer dan nog iets kwalijk nemen van ons, tot we fouten maken. Zeker. Niet, ja, wat is bij God en in zijn denken geen onderscheid. God zegt wat noodzakelijk is om te zeggen om deze schepping te laten functioneren naar zijn wil. Eenvoudige geboden. Net zo eenvoudig als we in Nederland geboden hebben. Maar dat verhaal kent u, hè? Nou, als we dan gaan lezen wat er met die Salomo is gebeurd, ik wil twee gedeeltes even herinneren aan een maand geleden. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die reukoffers en slachtoffers aan, oh, aan haar goden brachten. Dus al die vrouwen die hadden hun eigen goden meegenomen. En Salomo ziet dat. Ja, hij slaapt met die vrouwen. Hij kent hun houding, hij weet wat ze doen. Misschien vindt hij het interessant met al die vreemde vrouwen. Maar hij weet dat ze allemaal hun goden hebben meegenomen. Want hij is niet met een vrouw, een goddeloze vrouw getrouwd, die eerst tot inkeer is gekomen. De God van Israël heeft aanvaard. En het verbond uh, is na gaan leven. Nee, hij heeft allemaal wilde vrouwen, vreemde vrouwen. Maar hij doet hetzelfde. Deed hij voor zijn vreemde vrouwen, wat deed hij voor die vrouwen? De afgoden van die vrouwen, die gaf hij een plaats. Hij maakte offerplaatsen voor die vrouwen... tot ze allemaal voor hun goden kunnen offeren. Nou, dit is echt absurd. De koning van Israël. Het type van Yeshua. Hij deed hetzelfde voor al zijn vreemde vrouwen... die reukoffers en slachtoffers aan haar goden. Zou God veranderd zijn in de loop der jaren... Wat staat er direct in vers 9 van 1 Koningin 11? Vers 9. Derhalve, broeder en zuster, werd Yahweh vertorrend op Salomo. Dit is een goed voorbeeld. Als wij iets in ons denken halen... wat wij boven het woord van God stellen en daarvoor buigen... Ja, verheffen wij dat op dezelfde wijze als Salomo... en dan zal Abba Yahweh, die dezelfde is, vertorrend worden op Salomo... of op u en op mij... Waarom zijn we ooit van onze zondagviering afgestapt? Omdat we met elkaar toch hebben ontdekt dat het een dwaling was van Rome. Het was geen woord van Yahweh. En we hebben de een op een moeilijke manier en de ander heeft gelijk, bam, ik ga gelijk weg daar zo. Ja, maar het is toch strijd in het vlees, want je hebt twintig, 30, 40 jaar lang met alle respect en eerbied zondag gevierd... totdat je hoort dat zondag een idee van Rome was. En totdat radicaal tegen de woorden van God inging. Als hij beseft dat Abba Yahweh vertorend wordt op Salomo... ...omdat hij dus beelden neerzet die goden representeren van, hun, van zijn bijvrouwen. Hetzelfde deed hij voor zijn vreemd. Derhalve werd Yahweh vertorend op Salomo... ...omdat zijn hart, dat hart van Salomo, zich afgewend had van Yahweh. Onze voorouders hebben zich op een bepaald moment hun hart afgewend van Yahweh en zijn afgoden gaan dienen. Onbegrijpelijk. Maar het hoeft niet zo onbegrijpelijk te zijn... als we naar ons eigen leven kijken. Want hoe zijn we zelf met de woorden van God omgegaan? Binnen de kortste keer hebben we ook dingen gedaan... waar we nou niet meer over willen praten... en waar we ons zelf voor schamen. Maar Abba Yahweh die wordt vertorend op Salomo... omdat Salomo's hart zich afgewend had van Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Elke Israëliet weet wie de God van Israël is. Amen? Echt waar. Je hoeft tegen een Israëliet niet te vragen, joh, wie is jouw God? Ja, of je moet hem in zonde zien leven, dat je zegt, hé, hey, wie is nou jouw God? We hebben het over het afwenden van Salomo van Yahweh, de God van Israël, die hem twee keer was verschenen. Een bijzondere ervaring, daar hebben we het vorige keer over gehad. Als God je twee keer verschijnt, is heel bijzonder... Maar er gebeuren andere dingen die hem twee keer verschenen was ter zaken, ter deze zaken geboden had dat hij geen andere goden zou nalopen, maar hij had niet in acht genomen wat Yahweh geboden had. Zou je kunnen zeggen dat Salomo niet gewaarschuwd was? Hij heeft natuurlijk een gigantisch werk verricht. Hij heeft voor de tempel gestaan, hè? Uit de tempel zelf gebouwd, ingewijd. Het is bijna onbegrijpelijk dat het gebeurt... in het leven van Salomo. Je zou kunnen zeggen... het is met Salomo gebeurd. Het kan met ons ook gebeuren. En we zijn natuurlijk ook mensen... die leven in ons vlees. Zou ik het zo maar zeggen. Dus er kunnen zoveel dingen gebeuren... waar onze ogen op gericht worden. Toen je zegt inderdaad... zelfs het richten van mijn ogen... ik wou het ook blind was. Maar... ...eenmaal gericht je ogen op dingen waarvan de Bijbel zegt dat is een fout begeren... ...daar ligt wel het begin aan van de afwijking in ons leven. Die Salomo die had een heel groot probleem met zoveel vrouwen om hem heen. Dat hij afgetrokken werd van de eerlijke reële dienst van Abbe -Jale. Hij had hem te deze zaken geboden, geen andere goden voor zijn aangezicht na te lopen... Maar hij had niet in acht genomen wat Yahweh geboden had. Ik denk dat dat een goede start is om mee te beginnen. Hoewel we daar een maand geleden het over gehad hebben. Hij zegt in vers 13. Evenwel zal ik, Abbe Yahweh, niet het hele koninkrijk afscheuren. Hij zegt ik zal niet het hele koninkrijk afscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon, dat is de regabiam, geven. De zonde van uh, Salomo blijft niet ongestraft. Alleen hij voert het niet uit in het leven van Salomo. Hij zet het door naar de zoon van Salomo. Daar gaat pas de echte ellende komen. Je zou hij zeggen, waarom straft hij nou niet gelijk Salomo? Maar het gebeurt niet. Hij verwijst het door naar de volgende... Hij zegt, één stam zegt die, zal ik aan uw zoon Regabium geven. Maar dat doet hij dan ter wille van David. Hij had David beloftes gedaan. Hij zegt, ik zal dus niet dat hele koninkrijk van je afscheuren. Maar alleen, één stam zal ik aan uw zoon Regabium geven. Ter wille van mijn knecht David. En ter wille van Jeruzalem dat ik verkoren heb. Yahweh... Deed een tegenstander tegen Salomo opstaan. En wie was de tegenstander? Dat is de Edomiet Hadad. Deze was van het koninklijk geslacht van Edom. Waar kwam Edom ook weer vandaan? Wat was het ook weer? Esau, hè? Ja, die deed een tegenstander tegen Salomo opstaan. Wie laat er een tegenstander opstaan? Wonderlijk is dat hè? Martin heeft natuurlijk al regelmatig gesproken over Satan en de tegenstander. Maar het is goed om te weten dat God je tegenstander tegen je laat opstaan. De tegenstander hebben we toen uitgelegd. Het woordje is het getalletje 7854, Daar staat gewoon in het Hebreeuws Satan. Niet met een hoofdletter, daar staat gewoon Satan. En Satan is het Hebreeuws voor tegenstander. Niet de gedachten die wij altijd gehad hebben moeten manifest zijn, maar gewoon wat staat er geschreven in het Hebreeuws. Satan is een zelfstandig naamwoord, komt 27 keer voor in het Oude Testament en betekent gewoon tegenstander. Anders is het niet. 18 keer Satan, 8 keer wordt vertaald met tegenstander en 1 keer wordt vertaald met aanklager. Deze teksten kunnen we ons wel herinneren, hè? God deed nog een tegenstander. Oh, er zijn er dus meer. God deed nog een tegenstander. Tegen hem opstaan. Rezon, de zoon van el die zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht was. En, zegt hij, hij was een tegenstander. Dus die staat gewoon Satan, hè. Hij was dus een Satan van Israël. Zolang Salomo leefde. Je vraagt je wel eens af, waarom staat er in deze tekst nou niet gewoon Satan? Waarom zou je hier nou niet gewoon Satan neerzetten? Maar het Hebreeuws is toch vertaald naar het Nederlands, of niet? Normaal vertaal je gewoon elk Hebreeuws woord naar het Nederlands. Dan is het dan niet koosje als je ineens het Hebreeuwse woord tussen al die Nederlandse teksten neerzet. En dan ook nog eens een keertje met een hoofdletter ervoor gaat zetten, want dan wordt het een persoon. Denk er maar over na. Hij was een tegenstander van Israël zolang Salomo leefde. Wie was de tegenstander? Dat was die meneer Rezon. Rezon is in dit geval de Satan die door God erbij gehaald wordt als tegenstander voor Salomo. Tegenstander. Deze man, deze meneer H. Rezon had een afschuw van Israël. Hij was koning over Aram. De tegenstander van Israël, die van broeder en zuster... die hebben een afschuw van Israël. Zo is het vandaag nog steeds. Israël te midden van de volkeren daaromheen... en al die volkeren hebben een afschuw van Israël. Ze bestrijden het langs alle kanten. Het is heel erg verdrietig dat Israël zich overgegeven heeft... aan de goden van die volkeren... Want ze zijn die afgoden zijn ze voor gaan buigen. Dus Abba Yahweh heeft gedacht. Oké, okay, je wil buigen voor de goden van Syrië, Assyrië, van de Egyptenaren. Je wil ervoor buigen. Oké, okay. dien dan die goden. Maar ook zijn legers. Eigenlijk heeft God ze overgegeven aan de vijand. Als je voor Satan wil buigen, voor de tegenstander. Oké. Okay. Dan zijn dat de consequenties. In Koning 11 vers 26 dan staat dat ook Jerobiam hief de hand tegen de koning op. Er weer eentje. Dus Jerobiam hief zijn hand op tegen koning. Wat is die dan? Dat is die tegenstander. Dus hier is Jerobiam Satan in het Hebreeuws. Jerobiam Satan. Dit nu was de aanleiding waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde namelijk de millo. De millo dat is een wal, een bolwerk die om de stad Jeruzalem heen ligt. Als er schade is of er moet wat gerepareerd worden of je legt buiten de muur nog eens een keer een verdedigingswal. Dan moet de vijand tegen die wal op voordat ze nog eens een keer tegen de muur op kunnen. Hij bouwde dus de millo. Dat is een bolwerk, een wal, maakte de scheur in de muur van de stad van zijn vader David dicht. Wie doet dat? Dat doet Jerobiam. Die wordt eraan het werk gezet om een scheur in de muur te repareren. Nu was die man Jerobiam, want daar moeten we naartoe, een flinke kracht. Toen Salomo zag dat de jonge man een goede werker was, stelde hij hem aan over de hele lichting. Lichting betekent last dragen, Zij die de lasten dragen om dingen tot stand te brengen. Van het huis Jozef hebben we er weer eentje. U weet wie Jozef is? Waar heb hij het over als je het over Jozef hebt? Heeft het over, de van Jozef. over de nakomelingen van Jozef. Over wie heb je het dan in heel Israël? En Efrim, en Efrim en Manasse. En Efrim en Manasse bewonen het noorden van Israël. En het zuiden van Israël wordt bewoond door Juda en Benjamin. Hij zegt dus, hij stelde hen aan over de hele lichting van het huis van Jozef. Dat is dus Ephraim en Manasse. Dus, wie wordt er regeerder over Ephraim en Manasse, over het huis van Jozef? Dat is heel simpel: dat is Jerobiam. Toen Jerobiam eens in die tijd uit Jeruzalem was gegaan, ontmoet hem onderweg de profeet Agia. De Siloniet. En die Agia, daar staat bij geschreven, hij was bekleed met een nieuwe mantel. Nou, dat is al uh, bijzonder, denk ik. Anders ga ik het niet zeggen. Dus die Agia, de profeet, is bekleed met een nieuwe mantel op het moment dat die twee elkaar ontmoeten. Dan staat er in vers 30, die beiden waren alleen op het veld. Toen greep Agia de nieuwe mantel. ...die hij droeg, hij scheurde hem in twaalf stukken. Twaalf stammen van Israël. De nieuwe mantel, twaalf stammen van Israël. Hij zegt tot Jerobiam neem voor u tien stukken. Want zo zegt Yahweh, de God van Israël... ...zie, ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren. Ik geef u de tien stammen. God had het al gezegd. Hij gaat het nu volvoeren... Op dezelfde wijze als God ons voorzegt heeft dat als we zijn geboden overboord goden, dan komen er andere dingen voor in de plaats. Je wordt aan iets overgeleverd waar je hoofd en je ogen op afgoderij gericht zijn. Hier wordt het voltrokken waar hij voor gewaarschuwd is. Hij zegt tot Jerobian: tien stukken. Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren en jij krijgt die tien stukken. Dat is natuurlijk een enorme. Ja, het is ongelooflijk dat iemand dat toegewezen krijgt. Je wordt zomaar door de profeet neergezet als de koning van de tien stammen. Terwijl David de koning was over twaalf stammen. En Salomo. En die tien stammen leefden behoorlijk in, in afval. We gaan het zo wel zien. Nou zegt hij, één stam zal voor hem zijn, voor jouw zoon, voor Rabian dadelijk willen van mijn knecht David. Dus hij houdt nog één stam intact. Uiteindelijk worden dat er twee, want Benjamin wordt daarmee ingerekend. willen van mijn knecht David en willen van Jeruzalem. Want Jeruzalem, dat is de stad die ik uit alle stammen van Israël verkoren heb. Zet. En dat is mijn stad. Daar is ook zijn heilige tempel. Dus hij gaat met Judah verder en er hoort dan Benjamin bij. En dan komt hij met de reden... Waarom gebeurt dit allemaal? Omdat hij mij verlaten en zich neergebogen heeft voor Astarte, voor Kemos en voor Milkom. Astarte is de liefdesgod of de seksgod van de, de godin van de Sidoniërs. Kemos is de god van de Moabieten. Wie waren de Moabieten ook alweer? De nazaten van Lot. Geboren uit een afschuwelijke. Foute intimiteit. Milkom, de god van de ammonieten. Op dezelfde wijze. Want Lot had twee dochters. En daar is het goed fout mee gegaan. Inclusief met Lot. Omdat hij mij heeft verlaten en zich neergebogen heeft... voor Astarte, Kemos en Milkom. En niet in mijn wegen gewandeld heeft... Niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen. Ik heb ze onderstreept. Het is dus niet recht in de ogen van Abba Yahweh. Hij is namelijk de enige die bepaalt wat goed is en wat kwaad is... wat recht is en wat krom is. Dus we moeten ons de degen van bewust zijn. wie dien ik nou? Ik zat er net nog na te denken met het lezen... een stukje uit de Torah. Ik denk, dit is voor ons helemaal niet moeilijk... om naar de geboden van God te leven... Want wij leven niet uit het idee van, oh, ik moet luisteren. Wij dienen God uit de liefde. Vindt u het moeilijk om van je vrouw te houden waarvan je houdt? Om ze lief te hebben? Nee, je hebt ze lief. Als de liefde tot vader de boventoon voert in je leven, is er niets moeilijks om in zijn geboden en in zijn wegen te wandelen. Alleen als de rebellie komt in het hart van de mens, dan komt de zaak scheeftes aan. Nou zegt hij, omdat je mij hebt verlaten en je hebt neergebogen voor de goden van de wereld. Als start de en meelkom en niet in mijn wegen gewandeld heeft. En niet gedaan hebt wat recht is in mijn oog, zegt Abba Yahweh, Mijn inzettingen, mijn verordeningen, zoals vader David. Nou gaat hij komen. Hij zegt het zal geschieden. Dat is een profetisch woord. God zegt het, het zal geschieden. Het gaat gebeuren. Indien gij hoort... Broeder en zuster, daar zijn we mee groot geworden. Indien gij hoort... Dat is sma, naar alles wat ik u gebied... Abbejaanwee. In mijn wegen wandelt. En je doet... Het doet wat recht is in mijn ogen. Door mijn inzettingen en geboden in acht te nemen. Zoals mijn knecht David gedaan heeft. Dat ik met u zal zijn... En u een duurzaam huis zal bouwen. Wat is een duurzaam huis? Is dat dat stenen gebouw waarin we wonen? Een duurzaam dynastie is beter inderdaad. In je kinderen, en je kindskinderen. Ach, ga maar door. Hij gaat een dynastie opbouwen. Vind ik een mooi woord. Het huis van David wordt gebouwd. Het huis van Jerobeam had natuurlijk ook gebouwd moeten worden. En van Regabian. Alleen dit is altijd op een voorwaarde afgestemd. Van gehoorzaamheid en van trouw. En gehoorzaamheid en trouw heeft te maken met doen. Je kan niet zeggen, ik geloof in God. Maar ik loop een andere koers. Want dan zeg je eigenlijk, ik geloof niet in hem. Door mijn inzettingen en geboden in acht te nemen zoals mijn knecht David gedaan heeft. Dat ik, zegt hij, met u zal zijn en u een duurzaam huis zal bouwen zoals ik voor David gebouwd heb. En zegt hij, ik zal u Israël geven, dat was een toezegging aan Jerobeam. Ik zal je Israël geven. Maar dat kwam omdat er problemen waren bij Salomo en met de vreemde vrouwen. De handel en de wandel met zijn vreemde vrouwen kostte hem tien stammen die door God weggegeven werden aan Jerobeam. Ik zal daartoe het nageslacht van David vernederen. Dus omdat tien stammen gegeven worden aan Jerobeam, daar wordt in wezen, wat staat er, het nageslacht van David vernederd. Wat is natuurlijk vanwege hun goddeloosheid. En dan komt er één klein regeltje onder te staan. Echter zegt hij, niet voor altoos. Dat noem je nou genade van God. Want als God een geslacht wegveegt, is het weg. Hij heeft er altijd nog eentje laten bestaan, waardoor het geslacht weer verder is gegaan. Door alle tijden, alle jaren heen. Uiteindelijk vinden we Davids geslacht nog steeds wereldwijd. En het begint zich te concentreren in Israël. Een wonderlijke tijd waarin we leven. Hij zegt: Ik zal daartoe het nageslacht van David vernederen. Echter niet voor altijd. Prijs de Heer. Dan zegt Jan. Indien dit volk om slachtoffers te brengen in de tempel van Yahweh, te Jeruzalem... dan zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer. In die tijd was dat koning Regabian, de zoon van Salomo. We praten nu over Jerobiam, die de leider is geworden... over die tien stammen. Die willen dus ook helemaal niet naar Jeruzalem toe. Ze willen ook niet naar die tempel toe. Ze komen in een probleem te zitten, want ze zijn dus een ander koninkrijk geworden. Ze zijn afgescheurd... ...van de twaalf stammen... ...en we hebben er nu nog tien... ...die in het noorden van Israël leven. Jeroboam die zegt dan, want hij denkt na... ...van wat gaat er nou gebeuren de komende tijd... ...nou ik koning ben van die tien stammen... ...nou zegt hij dit volk... Hè, ...dat zal willen optrekken om slachtoffers te brengen... ...in de tempel van Jaweh te Jeruzalem. Dan zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer. Tot de Regabian. Want die is koning over Juda dan zullen ze mij, Jerobeam, doden en terugkeren... tot Regabian, de koning van Juda. Dus Jerobeam is benauwd. Ook al heeft de profeet gezegd dat de splitsing moest komen... hij had over die tien stammen kunnen regeren. Geen probleem. Maar hij wordt bevreesd in zijn hart. Hij denkt, ja, dadelijk willen ze allemaal naar de tempel van Yahweh toe... om daar te eren. Nou, zo wat? Had het volk gewoon de ruimte gegeven om daar naartoe te gaan. Maar hij wordt slim bij zichzelf... En hij gaat een andere godsdienst invoeren. En daar gaan we dadelijk dingen zien die we zelf ook hebben meegemaakt. Toen overlegde de koning en maakte twee gouden kalveren. Hij zegt tot het volk, het is voor jullie te veel broeders en zusters. Om helemaal uit Dan vandaan en vanuit het meer van Geneesaret en van, uh, nou, noem maar op. Het is veel te ver voor jullie om op te trekken naar Jeruzalem. Hij maakt twee goden. Hij zegt, dit zijn uw goden, o Israël, die u uit het land van Egypte hebben geleid. En hij zet een god neer, een beeld in het uh, noordelijke gedeelte, het meest zuidelijke bij Bethel, en eentje bij Dan. Onbegrijpelijk. Hij stelt het ene op te Bethel en het andere te Dan. En dit werd een oorzaak tot zonde. Daar begint het zelfs was het volk voor het ene beeld uitgelopen tot aan Dan toe. Ze liepen dus heel half Israël door, om toch maar te kijken naar dat afgodsbeeld, wat ze in Dan hadden neergezet. Maar goed, datzelfde stond natuurlijk ook in Bethel. Maar zo geïnteresseerd waren ze, en zo spannend was het, voor die tien stammen, om die twee beelden te hebben, waar ze naartoe konden gaan, en ze hoefden dan niet meer naar Jeruzalem. Raar is dat, hè? Dat wij ook een Rome hebben gekregen in Europa, en tot het ja, het grootste deel van het christendom... daar hun voedsel wegtrekt. Ik zeg wel eens, we hebben de hervorming gekregen... met alle respect voor onze hervormers en onze reformatoren. Maar nochtans hebben we wegen gevolgd... die totaal los waren van het verbond. Dus onze hele christenheid... waar we zelf middenin geleefd hebben... met alle respect, want we kijken nooit verkeerd terug... we willen eruit leren. Onze ouders hebben gedwaald in de christelijke wereld... omdat ze misleid zijn door de regels van Rome. Rome heeft gewoon het gebod van God omgedraaid... en onze voorouders zijn gaan volgen. Het is onbegrijpelijk dat wij met elkaar... en ook velen met ons natuurlijk... uiteindelijk ook weer eruit weggetrokken zijn... om te zeggen, ik wil geen deel hebben... aan de afgoderij van mijn ouders. En van mijn voorouders. Waren dat geen behouden mensen? Daar heb ik het helemaal niet over. Ik praat niet over behoudenis. Ik praat over... Fout gedrag. Misleid. Velen zijn misleid en je kan alleen maar misleid worden... als je niet bereid bent om toraat Torah open te doen. Dit werd namelijk de oorzaak tot zonde... omdat Robian een afgod daar plaatste in het zuiden... en een afgod in het noorden. Zo, toen werd het benauwd. Alleen Israël heeft het niet door. Ze waren zo blij dat ze waren zelfs naar Dan toe gelopen... om ook naar dat beeld te kijken... Het hele volk Israël, de tien stammen... gaat gewoon mee in de afgoderij... maar heeft schijnbaar niet door wat het voor consequenties heeft. Dit werd uiteindelijk de oorzaak tot zonde. Het werd de oorzaak tot zonde. En wij moeten niet in zonde leven. Wij moeten leven in gerechtigheid. Gerechtigheid is gehoorzaamheid. Zonde is het tegenovergestelde. Hij maakte tempels op de hoogte... Stel de priesters aan uit alle kringen van het volk. Die niet tot de Levieten behoorden. Dan gaat hij weer fout. Want God had een Levitenstam afgezonderd. En uit die Levieten nog bijzondere Levieten. De stam van Aaron. Om te dienen in de tempel. Maar hij is overboord met die handel. Hij gaat zelf een godsdienst instellen. Die lijkt op de godsdienst van Juda. Zoals God het aan Mozes had gegeven. Er komt nog iets overheen met die Jerobiam. Ook voerde Jerobiam een feest in. Voor de achtste maand. Zie je dat je dezelfde dingen krijgt als je al een eigenzinnige godsdienst opricht? Ja, dan moet je het ook over met de feesten doen. Wij zouden zeggen, kerstfeest voeren we in. Of ze zuren paasfeesten in, want het paasfeest van de Christen heeft niets te doen met Pesach. Wat we uit de Torah geleerd hebben. Jerobiam voert een feest in... voor de achtste maand. Welk feest was er ook weer in de achtste maand? Helemaal niet. Het was gewoon een vrije maand... waar geen feest in waren. Hij voert dus een feest in... op de achtste maand. Op de vijftiende dag van die maand. Hey, die vijftiende die kennen we wel. Wat is ook weer de vijftiende dag? Ja, Inderdaad. Eerste dag ongezuurde broden. We krijgen natuurlijk Pesach, de dag waarop Yeshua gekruisigd werd. En de dag daarna was de vijftiende nissan. Hij gaat dus dat feest verplaatsen... naar de achtste maand. Ook nog op de vijftiende dag van die maand. Overeenkomstig het feest in Juda... en hij besteegt dan het altaar. Het leek op de feest in Juda. Dus ze maken een surrogaatfeest... in het Rijk van de Tien Stammen. Een surrogaat van het feest... wat in Juda plaatsvindt, in Jeruzalem. Als je deze soort dingen bedenkt... hoe voel je je dan ten opzichte van vroeger? Want we zijn natuurlijk op dezelfde lijst... misleid geworden, net als de tien stammen. En die gaat dood... en die vaders gaan dood... en die kinderen worden groter... die kinderen gaan weer dood... hun kinderen gaan door... en je krijgt een hele afgodendienst, dienst... Krijg je in de tien stammen. Uiteindelijk zet vader er een streep onder... en dan is hij het zo verschrikkelijk zat... en dan worden de profeten op dat volk losgelaten... en die hebben gezegd... jullie zullen uitgevoerd worden naar... Naar Babel. Als je dan de goden wil dienen van Babel, oké, okay, dan ga je maar in Babel wonen ook. Dus daar komt een heleboel ellende uit voort. Ik denk, jongen, jongen, jongen, als de mensen zich dat nou gerealiseerd zouden hebben, had er dan niet heel wat veranderd kunnen worden. Maar goed, wij hebben het ook niet geweten. Wij hebben uit onze zondagvierende christendom, hebben we uit moeten trekken om te zeggen, we laten het los, we gaan dus dienen zoals de Heer van ons vraagt. Inderdaad. Maar we hebben er toch met hand en tand verzet daartegen vroeger. Nee, de zondag was de meest heilige dag. Heeft u dat allemaal gedaan zo? Ja toch, hè? praat niet voor vreemden. Het is onbegrijpelijk dat we zo serieus zijn geweest. En dat we nauwelijks hebben kunnen beseffen dat vader niets had met de zondag. Ook het verhaal van de achtste dag dat dan Yeshua zou zijn opgestaan ook niet. Dus alles wat daaromheen omheen hangt is bedrog. Want Yeshua stond op aan het einde van de Shabbat. Jerobeam vuurde dat feest in op de achtste van de maand, de vijftiende dag, een feest in Juda. Zo deed hij te Bethel en offerde aan de kalveren die hij gemaakt had. Daarbij liet hij telkens de priesters der hoogte die hij aangesteld had in Bethel optreden. Een vals priesterschap. Rome is een vals priesterschap. We hebben dat overgenomen, we zijn wel gaan hervormen en reformeren en we zijn uit de geest gaan leven. We hebben Pinkster en Charismatisch gehad en we komen weer een hele omweg terecht in de Messiaanse beweging. Maar we hebben ook binnen de Messiaanse beweging alle problemen die we in het oude Christendom hadden. Met alle respect, hè, want we zijn allemaal op weg, uiteindelijk de Messiaanse beweging die wil terug naar Torah. Maar we hebben nog een heleboel beelden uit ons verleden meegenomen. Hier gaat precies hetzelfde gebeuren, lieve mensen. Nou zegt Yeshua in Marcus een hele belangrijke uitspraak. Hij zegt tegen dat volk Israël, waar hij te midden van verkeert, zegt hij dit volk eert mij met de lippen. Ze hebben dus allerlei dingen geleerd die gewoon fout zijn. Maar hij zegt ze eren mij met de lippen. Betekent dat hun hart niet op God gericht was. Hun hart, zegt hij, is verre van me. Dat is de situatie waarin Yeshua vertoeft als hij rondwandelt in Israël. Er waren de vele ziek, zwak, ellendig, misselijk. Alles wat in ziekte en kwalen is, gebeurt in Israël. Terwijl God hele andere beloftes had gegeven voor dat volk als ze getrouw zouden zijn. Dan zegt Yeshua dat dat volk te vergeefs hem eren. Probeer dat nou eens terug te projecteren naar je eigen oude leven. Met alle respect voor onze ouders, kerkleiders, maakt niet uit. Maar Yeshua die zegt heel duidelijk, en hij citeert wie hier zo? Hij citeert Isaiah. Hij zegt het niet zomaar, hij citeert gewoon de profeet. Hij zegt, te vergeefs eren ze mij. Omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Ook in Israël hebben we dezelfde problemen, want de rabbijnse inzettingen, met alle respect, heel goed bedoeld, er zijn vele rabbijnse instellingen die het Torah uiteindelijk toch langs de kant zetten. Te vergeef, zegt hij, eren ze mij, als we dus andere leringen, leringen die geleringen van mensen zijn. Leringen van mensen die mogen goed zijn in de tradities, er zijn natuurlijk ook hartstikke goede tradities, schitterend om te doen. Maar als je denkt dat het houden van de traditie verder gaat als je houden aan de geboden van God. Dan maak je dezelfde fout als die velen gemaakt hebben bij een kluis. Maar als we het doen dan zegt Yeshua je dient mij te vergeefs en daarmee citeert hij Jezaja. Omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Waarom? Jullie verwaarlozen het gebod van God en je houdt je aan de overleveringen van mensen. Een simpele... Uitvoering van Yeshua was het wassen van de handjes. Is het goed om je handen te wassen voor het eten? Ja, natuurlijk is het goed om handen te wassen. Maar het handen wassen was een punt op zichzelf geworden. Yeshua werd er zelfs voor veroordeeld met zijn discipelen door de farisees. En dan gaat hij dus vertellen hoe die zaak werkelijk in elkaar zit. Tot het niet het vuil is wat naar binnen toe gaat, maar tot het de boze gedachten waren van de mens die op hun lippen kwamen. Hij zegt, jullie verwaarlozen het gebod van God en jullie houden je aan de overleveringen van mensen. En hij, Yeshua, die zeide tot hen, het gebod Gods stelt geen wel vrij buiten werking. Om uw overleveringen in stand te houden. Nou, hoe kunnen we nou voor onszelf nadenken om de overleveringen die wij met alle respect hebben geleerd van onze voorouders, van kerkgenootschappen waar we lid van zijn geweest, om toch te zeggen, het was al hoog. Goed, maar toch, het zijn overleveringen die je los moet laten. Het gebod van God stelt je wel vrij buiten werking om je overlevering in stand te houden. Het is dus onmogelijk om door te gaan met zonder als je weet dat het de sabbat is. En je houdt de wet van mensen, dan ben je dus wettisch aan de wet van mensen, inderdaad. Nochtans, het woord wetticisme wordt ook nog een ander doel gebruikt. Als je denkt dat je door het houden van de geboden gered wordt, fout. Want niemand wordt gered door het houden van de geboden van God. Maar het is wel, als je dus leeft naar de geboden van God... dan zul je leven. leven. Dus dienovereenkomstig handelen, dat is precies leven... zoals vader het voor je wenst. Dat is hetzelfde als meneer Fort zijn auto in elkaar gezet heeft... en hij leeft bij de garantievoorwaarden hoe je moet schakelen. 1, 2, 3, 4, eh, koppeling intrappen. U weet hoe autorijden werkt. Je weet dat je de benzine moet doen en olie erin moet doen... Als je over de regels van meneer Fort heen gaat, is jouw fort binnen de kortste keren naar de knop. Hè? En zeker als je zand in de benzinetank doet. Je, ja, dat, dat doet hij het ook op over op water. Hè? Zo eenvoudig liggen het, broeders en zuster. Wij zullen leven naar het gebod van God. We zijn geschapen naar zijn beeld. Man en vrouw. Man en vrouw heeft hij geschapen naar zijn beeld. Het is een vreugde om te leven zoals God het wil. En als God zegt: doe nou dit. Doet het dan als een gehoorzaam kind. En als hij zegt doe nou dat niet. Want dan zul je sterven. Moet je het gewoon niet doen. Want Eva die had ooit gedacht. Ik ga niet sterven. Maar zo ligt het met het gebod van God. Eet van de boom van leven. En leef een leven in vreugde. Amen. Ik wens u een uh, Godde Stof toe. Een goede maand. prijs de Heer.